Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De vrachtwagenchauffeur die vorig jaar een motoragent doodreed, staat voor de rechter. De agent wilde hem toen controleren, maar volgens getuigen gaf de verdachte juist gas en sleurde hem honderden meters mee. Misschien weet je het nog, er was bij de uitvaart een indrukwekkende erehaag van collega-agenten. Bij de rechtszaak komt vandaag onder meer de moeder van de motoragent aan het woord. Het is voor ons nog steeds onbegrijpelijk dat die vrachtwagenchauffeur... Rond dat is niet te verteren voor ons. De rechtszaak begint nu. Wanneer heeft u vrede met het verloop en de uitkomst? Dat zal ik nooit krijgen. Ik ben mijn kind kwijt. Het OM zal vandaag ook de strafeis laten horen... Wie mag het stokje van Boris Johnson overnemen en wie wordt dan de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk? Vanmiddag weten we wie de verkiezingen voor de nieuwe leider heeft gewonnen. Het wordt of Liz Truss, nu nog minister van Buitenlandse Zaken, of Rishi Sunak, de oud-financieminister. Vlak na de middag wordt de winnaar bekendgemaakt. In een pagina grote advertentie vragen ruim 60 organisaties aandacht voor het herstellen van de natuur. In kranten roepen ze het kabinet op om aan de slag te gaan met plannen die al waren afgesproken in het coalitieakkoord. Daarin staan onder meer de ideeën voor een duurzamere landbouw. De advertentie is niet alleen ondertekend door natuurorganisaties, ook banken, een bouwbedrijf en kerken steunen de oproep. En snel geld verdienen met crypto's. Het klinkt mooi, maar het kan ook goed misgaan. Zo kan je een boel geld verliezen. Het ministerie van Financiën begint vandaag een campagne... om jongeren te waarschuwen voor de risico's van cryptomunten. Als je crypto koopt, doe dan het dan met geld dat je kan missen. Zo eindig je nooit helemaal brok. Slim in crypto met elke klik. Dat is sick. Onder meer op TikTok en Snapchat zal je de komende tijd deze filmpjes zien. Volgens de minister worden jongeren via social media... vaak door influencers aangemoedigd om te investeren in crypto. Maar zijn deze mensen lang niet altijd neutraal en transparant. Het weer flink wat zon vandaag. In de middag is er in het zuiden kans op onweer. Verder lekker tropisch. Het wordt zo'n 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A10, knooppunt Watergasmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zandvoort. Een z zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Race Radio. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen Op het circuit.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 Zijn, bent u zelf ook fan van Floor Janssen? Nou, ik ken Floor, Floor Jansen natuurlijk zoals vele Nederlanders niet zo heel goed. Ik heb haar toen bij de Phantom of the Opera uitvoering bij de beste zangers gezien. Mm -hmm. En toen was ik wel eh, enorm onder de indruk en toen ben ik haar natuurlijk gaan volgen. Maar me, de metalband waarin zij zit, Nightwish, dat is niet meteen uh, mijn muziek smaak, maar nee. eh, ze is wel geweldig. want wat. Ja, ook, uh, is, uh, bij haar is de klassieke stem heel goed. Maar hij heeft een enorme powerstem door die metalband. En dat uh, hebben wij kunnen, nu kunnen combineren in Wilhelmers. En dat uh, ja, gaat bijzonder ja, opleveren. Dus... Dat is heel mooi. Ja, dat is een Finse band hè? Finse metal. Ja, Ja, Finse band. Maar zij zijn echt heel erg beroemd, maar niet zo beroemd in Nederland. En dat denk dat dat na zondag wel gaat veranderen. Ja. Dus... Uit, uit hoeveel leden bestaat het orkest, meneer Het 48 muzikanten. 48. En die zitten die zit allemaal op, bij de luchtmacht, toch niet? Ja wij werken, wij zijn een professioneel orkest en we werken uh, 100% alleen maar, maken wij muziek voor de luchtmarkt. Ja. Alleen maar muziek, want dan heeft u veel optredens ook waarschijnlijk verder. Ja wij verzorgen heel veel concerten in het land, oh, en dan oh. hebben we hebben natuurlijk ook in onze ceremoniële taak, dus we, ja. wij moeten bij uh, Plantjesdag staan wij ook weer uh, paraat, maar ik uh, ah. vergeef ook veel concerten. Oké, okay, en uh, hoe lang bent u al uh, dirigent?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 dan zijn we weer bij elkaar en dan doen we de laatste dingen en dan gaat het gebeuren. Spanning is sensatie. En dat zal Jazeker, Zeker, ja. Het is echt een geweldig uh, evenement om er mee te doen. Geweldig. En, en ook wel. Ja, gaat de gang. Ja, ja, nee. En, uh, het is een wel eer. Het is natuurlijk een hele mooie combinatie. Luchtmacht met de... Uh, Tuurlijk, geweldig. De spullen uh, bij het Formule 1-SCP. Uh, en dat uh, nou, ja. wordt een hele, hele mooie uitvoering. En dat gaat morgen om tien voor drie ongeveer gebeuren.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 Dus maar ja, die tijden in de vrije training, iedereen het weet het. Het zegt vrij dat, weinig. Het zegt wel weinig. Een, en, uh, en, uh, we gaan het vanmiddag zien om uh, drie uur is die kwalificatie. Maar terug, terug, even terugkomend op uh, Spa, vrak en vorige week. Dat was wel bizar, hè? Ja, dat was uh, geweldig. Het was. Dat, ja. is nou, dat is sinds Bruce, Bruce McLaren in 1960: is er nog nooit een coureur geweest die vanaf uh, twee keer vanaf uh, plaats tien of verder.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 Maar ja, maar ja, die anderen kennen hem ook allemaal. Maar ik geloof dat er maar één is, uh, die Chinees Sue, ja. die de baan nog niet kende. Oké, dus, uh, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ja. Hebben we nog uh, Jaap uh, kunnen bereiken? Ik heb Jaap net aan de telefoon gehad. Hij ja? is dus keihard bezig met mensen te interviewen. Okay. En hij zegt, hij heeft geen tijd voor ons. Oké, okay. oh, nou, oh, nou, dat gaat lekker. <laughs> nee, maar goed, uh, gisteren is er ook nog van alles gebeurd in de Formule 2 en Formule 3. Heel in het kort even uh, in de Formule 2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 Ja, dat klopt. Onze vriend Piastri. Een heel ja. raar verhaal als, geweest. Een he? heel raar verhaal geweest. Hij zou eerst getekend hebben bij Alpine. Um, nou ja, dat werd uh, door hem... Het, uh, dus Alpine zendt er een persbericht uit... Het, mm -hmm twee uur later werd het ontkend door... De, ik heb helemaal niet getekend, zei Piastri. <laughs> dus iedereen uh, heel, vond het heel vreemd. Nou ja, want uiteindelijk heeft hij dus, had hij dus bij uh, McLaren getekend. En er is wel doorgekeken naar een of andere commissie van de FIA... en die heeft gezegd van nou, de, het contract met uh, McLaren, dat gaat gelden. Dus uh, Alpine moet weer op zoek naar een andere coureur. En uh, de, de Ricciardo uh, gaat eruit, hè? Ja, Ricciardo stopt, hè. En, ja. uh, maar dat was maar stopt hij nou, helemaal? Nou, jij? ik denk wel in de Formule 1. Ja. Hij uh, heeft erop gehind dat hij waarschijnlijk uiteindelijk naar Amerika zou gaan. Okay. Uh, ja, dan gaat hij ook in de... In de Bijzonder. De, uh, het sneu dat zo'n... Zo uh, uh, talentvolle coureur... op zo'n manier... zeg maar de... Uh, zijn talenten niet kan... Nee, dat klopt, dat klopt. Maar misschien heeft hij wel de verkeerde keuzes gemaakt. Toch dat de, denk ik, ja. De, de, door ook weg ja. te gaan bij Red Bull. Jawel, maar dan had hij toch tweede, coureur, tweede, tweede ja, rijder gewonnen. Dat is waar, dat is waar. En dan inderdaad. moet je toch wel tegen kunnen, hoor. Ja, dan moet je tegen kunnen. Zeker als je achter, achter Max... Precies, uh, er zijn er een paar geweest. Eddie Irvine en ja. Raycello. En, en die konden dat heel goed. Ja, die en, konden en het wel goed. Bottas ja. eigenlijk ook. Ja, ja. Maar Bottas was natuurlijk ook uh, ja, iemand die... Ja zichzelf uh, uh, ook niet uh, wilde uit. Uh, nee, gemmen. dat klopt. Nou, ja, Max er was natuurlijk heel goed in qualifying. Ja, Max blaast iedereen gewoon weg. En, ja. Uh, ja, je ziet het aan Gasli, die zit nu ook een beetje te dubbel wat hij nou maar moet gaan doen. Ja. ja, die werd natuurlijk ook helemaal gek van uh, nou ja hij had er natuurlijk meer. en uh, ja, nou ja, Albon hetzelfde. Albon en hoe uh, dus en... weet je die rust uh, fiat.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 wel iets beter, maar uh, ja, ze moeten toch voornamelijk hebben van degene die naast ze staat. Dat ben ik mee. Nou, te... kijk, als je dan uh, um, David Coulthard ernaast zit... ja, en, en ja. Mika Hakkinen, en Mika ja, Hakkinen, ja, ja, dat en... zijn natuurlijk wel. Maar Coulthard is, die is uh, als coureur was al goed, maar nu als presentator is hij ja. eigenlijk, uh, weet je wel, hij nee, dat klopt, heeft waanzinnige dat klopt. informatie altijd, ja. is rustig, praat goed, ja. um, en ik vind eigenlijk met alle respect. Voor, uh, voor deze stefanie maar ik vind het eigenlijk toch wel een beetje een mannen ding ja dat klopt ja ja ja dat maar ik. misschien uh, nou, dat ik vrouwen voor. moeten vrouwen moeten het ook kunnen dat mag, mag je niet zeggen op de radio hè een vrouwending Nee, nou, nee. Geen vrouwen ding. Maar, uh... Nee, ik zeg het is meer een mannending. Ja. Oh, het is en... meer een mannending. Ooit Oh, dat je zegt geen vrouwending. Nee, nee. nee, nee. Oh, eh, het is meer, meer een mannending. Mannen nou ja. Misschien dat ooit. Uh, maar dat is eerst... persoonlijk hoor. Ja, oké. Okay. Misschien meen. dat ooit is de. Uh, jullie uh, klinken echt als F1-experts, hè? Ja, ja, nee, ja, goed. We volgen, <laughs> nou, ja. we volgen het redelijk, Pim, inderdaad. <laughs> okay. ja. Maar we moeten ook een beetje uh, doorpraten. Omdat, uh, <laughs> <laughs> ons hier. Maar goed, uh, we gaan uh, een muziekje draaien. Want dat lijkt nee, Nee, Hoe ging het gisteren in het dorp? He? Nou ja, ik, ik woon midden in het dorp, in de ja. Halterstraat. En uh, het was uh, heel erg druk. Het was nog veel drukker dan de donderdagavond. Dus ik voorzie uh, voor vanavond en, uh, en, uh, en zondagavond... Voorzie ik toch een beetje een kleine probleem. Ja, bijna... Het is eigenlijk alleen de Halterstraat, hè? Waar het ja, het is eigenlijk alleen de Halterstraat. Ja. Gasthuisplein misschien ja. ook nog wel. Ja. Op, uh, het was uh, uh, zo druk dat het misschien wel uh, een klein beetje... Uh, ik wil niet zeggen gevaarlijk, maar ja, als je nergens uh, heen kan...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 ja, er waren toch wel een hoop mensen. hoor En vandaag uh, is het stijf uitgekomen met 105.000 mensen. Dus, uh, oh ja. Ja, nou, ja, die komen aan de boulevard. Ik zie ze allemaal voorbij lopen. En heel de... Ja, leuk hè. Ja, het is ja, ja. ja, ja, ja. vooral ja. s'avonds terug. Nou, het bleef maar. Ja, ja geweldig ja. Ja. Nou, ik denk wel dat ze het beter hebben gedaan... door de mensen langs de boulevard te laten lopen. Ja. Ja. Zodat ondernemers daar ook voordeel van ja. kunnen ja. Ja, hebben. Ja, ja. Ja. Ja. Dat is ja. Ja. eigenlijk de reden geweest. Van, van Spijkstraat is natuurlijk ja. eh, eh, prima de, om er naartoe ja, ja, ja, te gaan. Ja, ja, ja, ja. Weet je al? Ja, er waren wat dingen op het het stationsplein uh -huh. maar voor de rest was het natuurlijk nee, uh, ja recht naar uh, strijder ja. toe ja. Ja. en dan ja. om de hoek en uh, ja. naar nou, de strijder was het uh, dat weten wij ja. was het uh, knijterdruk. ja, en, en, ja vorig, en, jaar, he, want vorig jaar je, je begrepen dat het dit jaar niet zo enorm druk is omdat nee omdat uh, er, er al alleen mensen maar mensen die langskomen die naar de duinen gaan ja ook ja, ja, ja, ja, ja. weet ja. je wel, de, de de van spijkstraat worden ja. de mensen ja. worden door de duinen geleid nou. en niet meer naar de hoofdingang nou, oh, okay. de duinen, dan moet je naar de naar de boulevard toe, hè? Nee. Ja, nou ja, dat horen we straks wel van mijn dochter die gisteren geweest is. Oké. Okay. Maar ze zijn, ze moeten erin bij de bij de boulevard, en dan komen ze achter de Tarzanbocht, komen ze terecht. Ah, dan okay. kunnen ze dat hele stuk lopen. Maar ze gaan het niet meer naar de vier tunneloost. Nee, nee. Het oude tunnel -oost nee, dan, hè? Nee.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 Taylor, wie kent hem niet, uh, en Brand New Cadillac. En uh, ja, alle platen die we hier draaien hebben, uh, uh, zijn een beetje uh, auto-gerelateerd. Auto ja, uh, ja, leuk. We draaien alleen geen Cadillacs uh, dit weekend. Op de nee, spier. vrij weinig. Vrij weinig. Vrij weinig. <laughs> en nu uh, Hans. Ja, nou ja, goed. Uh, we gaan uh, door met een uh, interview wat eerder deze week is opgenomen met uh, Johan Berenpo. Dat is de ex-directeur van het circuit. Hij was uh, directeur in de periode, uh, zeg maar, uh, begin 70 tot uh, 81. Dus hij heeft wel de Grand Prix meegemaakt? Uh, ja, hij, hij heeft 11 Grand Prix heeft hij meegemaakt. Dus hij heeft een heleboel uh, ervaring wat dat betreft. Hoeveel dus zijn er eigenlijk gereden op Zandvoort? Ja, dat is een stuk of 35 uh, zijn. Ik ja, zo veel denk Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou ja, 72 is hij niet gehouden en er was een hoop gedoe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 Alleen als het over geld gaat, ja, dan is hij keihard. Ja, ja, en daarom is hij ook heel rijk geworden. Ja, hij is een aardig wat een overgang natuurlijk We hadden het over betaling. Ik kan me nog herinneren, wij tekenden een contract in um, 1973. Ja. Nadat we dus ja, we het, het ja, we circuit... 1972 inderdaad, die was niet geweest. Ja. En in 1973 ja. kwam het terug. Ja. Ja, toen was het circuit afgekeurd. Ja. De gemeente was vanaf 1970 gestopt met onderhoud aan het circuit. Want in principe wilden ze het opheffen. Dat kwam er toen nog niet van. Nog niet en nog niet. Maar het circuit verpauperde. Dus in 72 zijn de via. Ja, uh, afgebrokkelde uh, curbstones. Uh, gras over de baan. Uh, de bossen, uh, waren baanbos, ook niet goed. Ja. Veldplein. Dus toen hebben ze er een streep doorgezet. En toen is het bestuur van de NAF... Waar ik de betaalde secretaris van was... Die heeft in oktober 82 gezegd van...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 daar de status van de NHV, ja, ja Dat blad heb ik een paar weken op de schoorste mantel, die bestonden toen nog, schorm, mantels, gezet van zal ik wel, zal ik niet? Zal, uiteindelijk heb ik wel gesolliciteerd en ik had het geluk, tussen samenstekers, dat ik had één uh, steun in het uh, bestuur van de NAF, dat was de oude Jaap Zwart okay. van Garage Zwart in Wormbeer. Mm -hmm. Want ik woonde in Wormer. En ik werkte bij Bersane in Wormerveer. Ja. Nou, dat was voor Japan genoeg om sympathie voor je te hebben. Ja, ah, nou ja, Afijn, ja, ja, ja, <laughs> 35 sollicitanten. Er bleven er twee over. Die werden door het tocholtallige bestuur ontvangen. En eh, op basis van mijn talenkennis, want ik heb een beetje een geluk gelukkig, leuk, hm. eh, werd ik toen aangenomen omdat het natuurlijk een hele internationale sport is. Ja,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 32. Oké, okay. ja. Okay. Ja. Okay. ja, Muziek. Ja. Viving, zo heette het, de Kings uit de 60-jaren. Leuke plaat, leuke plaat. Uh, en het is nu tijd voor het tweede deel van het interview met Johan Berenpoot, samen met Hans Botman. Blijf ja. op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit Race Radio. Race Radio. Het waren geen makkelijke tijden voor het circuitslandvoer. Nou, je hebt het net al iets over gezegd.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 ja, de biermagnaat in uh, Engeland. Dat heb ik niet zo goed meegekregen. Ik, ik was toen alleen maar A, toegevoegd aan het organisatiecomité. Omdat ik de secretaris van de NAF was. Maar uh, uh, Williamson was natuurlijk rampzalig ja. voor ons. Ik bedoel, we hadden ons uit de naad gewerkt om het zo maar te zeggen. Ben Huisman en ik om de centen bij elkaar te krijgen. En dat was...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 de NOS had voor het eerst een nieuw uh, camerasysteem. En die konden toen vanuit de panoramabocht, waar ze een, hun reportage waren aan staan, precies tot de tunnel komen. Ja, ja. Dus recht tegenover het ongeluk stond een tv-camera. Hm. En de regisseur, uh, Martijn, Martijn ja, die heeft besloten...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 Uh, ik heb er wat over te horen gekregen hoor. Ik, ja. so. Ook Ben, ben een Huisman werd er ook ja. op uh, aangegeven. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. Maar uh, heeft dat jou uh, zelf beschadigd toen? Of is, is, is, valt dat mee? Nee, daar heb, nee, nee, heb ik verder geen, uh, geen weet van gehad. Nee, ik bedoel... Uh, het is, ja, life is hard zeggen ze wel eens. En, uh, het circus draaide gewoon door. Uh, dus, uh, er is later trouwens ook nog een...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 Ja, dat zijn uh, verschrikkelijke verhalen uit de uh, begin jaren zeventig... Uh, allemaal meegemaakt door uh, Johan Bierenpoot. Wat dat betreft is het al enorm veranderd, he? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ook ja, in is, veiligheid zijn, en in... Uh, en, ja, absoluut, ik bedoel, absoluut. Er is, uh, je kan je niet meer voorstellen dat zo'n ongeluk sowieso gebeurt, hè? Nee. En, uh,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 Toch Ach. of niet? Zeker. Ja. Hebben we muziek in de aanbieding? Ja, het natuurlijk zat. Ja, ja uh, perfect, Pim. Dit is uh, Coop War met Lowrider. Oh. Lowrider, oh jongens. Little trip, take, a little trip, Desi. take a little trip take a little trip easy take a little trip take a little trip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 Uh, die drone van mij die kan, uh, weet ik veel, bijna een kilometer hoog. Ja, ja. Dus ja. Is, dat is... Uh, nou, dat was één helikopter van Max en één van uh, ja. Pierre. Ja, maar, maar, ja. maar wel. Nou, die ja. willen niet met twee tweeën, nee, een helikopter namelijk. Wie? Nee, is pireten? dat zo? Nee, nee, nee. nee. Maar, nee ze zijn veel te bang als het ding neerkomt. Ja, ja, ja, precies. Ze zijn, ze zijn twee coureurs kwijt. Dat, ja, nee, dat ook wel... Hoe heette dat vroeger? Deze uh, ook uh, uh, uh, uh, met, met, uh, met Benz, Deze dat ook? Ja, klopt, ja. ja en die, die gingen dan, uh, Apart. weet je wel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 Had hij Toto Wolf en die wilde net een selfie maken met Toto oh, Wolf. Ja? En toen belde zijn moeder. Ja, meen je? <laughs> ja. En toen deed hij natuurlijk niet. Wel, ja. Weet je wel, dan, dan oh, houdt ja, houd ja, ja, ja, ja, uh, ja. die telefoon, uh, die pakt <laughs> oh, eerst dat nummer. Oh, ja. en, dus dat jongetje was helemaal helemaal ja. Maar het is uitgezonden op uh, Hart van Nederland. En het is enorm populair geworden. Wel, ja. Dus dat jongetje wordt nu overal herkend. Mooi verhaal. En uh, ja. Timo Geven, de, de, de, ja. de vader. En, en zijn moeder... die, uh, ja, die, die, die stond er nu ook weer bij... bij ja. de ingang van het circuit... om te kijken wie er allemaal langskwam. Ja, uh, dus ze ja, had een heleboel foto's... van Christine Horner, van, uh, ja, van ja, al ja, die gasten... Ja. en heel veel coureurs erbij. En, uh, ja, het is, ja. een, het is een keer eerder gebeurd... Ik, denk, ik geloof twee jaar geleden... dat er een, uh, een shot was van een, ook een kind... dat begon te huilen toen het, ja, ja, ja, Ferrari ja, ja, het niet goed deed. En die mocht dan de pits in bij, ja. bij, bij Ferrari. Dus bij, geweldig, bij, uh, bij, hoe heet die... Uh, uh, uh, Weet je nou? bij die bij die Finn.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 Eerst op het circuit en later in de file. Want er stond een file en die duurde tot drie uur s'nachts. Ja, klopt. En tegenwoordig, als je nu ziet hoe, hoe, hoe waanzinnig dat geregeld is. Ik reed vannacht, uh, uh, vanaf Schiphol deze kant op. Je ziet uh, nou, helemaal, nee, maar zie nee, helemaal joh, niks. Nee, maar ja, goed, ik heb ook foto's gezien dat al die wagens uh, overal de Mooi, dat, ik, dat waren toch wel prachtige tijden. He. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en ik kan me dat nog was herinneren was dat we naar, nee, dat gingen naar garage David. Ja, ja, ja. Gedaan, en daar, gedaan, daar gedaan. stonden ze dan. En, ja, uh, de overstaat ja. was dat heel niet. Hè? Nee, nee. Dat de oude Dirk van den Broek. Sorry, we gaan naar het nieuws ja. en de reclame over tien seconden. Dus, Oké, okay, nou, we goed, gaan het Dank je wel voor uh, deze belangrijke info. Ja, we gaan straks de tweede uur rustig verder. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5